Stap je ook in? acht nieuws 1 uur Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Als het aan D66-leider Jette ligt, wordt de komende dagen of weken besloten hoe de formatie eruit gaat zien. En of zijn partij met CDA en VVD gaat samenwerken in een nieuwe coalitie of ook andere partijen. Dat zei hij na zijn gesprek met de informateur. Nu ontving ook Henry Bontebal van het CDA en morgen schuift VVD-leider Jessilkus aan. <tied> Het opstarten van het treinverkeer gaat niet bepaald op rolletjes, zegt ProRail. Door eerdere verstoringen staan veel treinen op de verkeerde plek en er komen ook nog nodige wisselstoringen bij. Met name rond Amsterdam ging het stroef, onder meer door een gaslek in de wisselverwarming dat lastig te vinden is. De politie onderzoekt twee explosies bij een dunnerzaak... in uh, Amersvoortse wijk Nieuwland. Zondagavond was de eerste klap en er brak brand uit. Toen de politie kwam was die al uit. Afgelopen nacht was er weer een melding. De brand was nu groter en mensen boven de zaak moesten weg. De politie zoekt getuigen en beelden. En wellicht heb je op nieuwjaarsdag het schanspringen in Gelsenkirchen nog gezien. Die sport is nu in opspraak. Want blijkbaar hebben goed bedeelde mannen. een klein aerodynamisch voordeel bij de sport. En sommige springers zouden daarom hun penis tijdelijk vergroten met hilaronzuur. Juist. Adio, ja. <laughs> Penisdoping bestaat al jaren. Vroeger gebruikte springers schuim of siliconen... om een paar millimeter extra te winnen. Het weer dan nog. In het westen en noorden zijn er nog een paar buien met natte sneeuw. Tussendoor is er ook wat zon. En verder is het uh, overal glad. Dus pas op. En uh, vanmiddag wordt het ongeveer tussen de 0 en 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel. Even kijken naar uh, waar het uh, ook nog glad is op de weg. A1. Oh nee, dat is een grenscontrole. Die zijn er ook weer gewoon, weet je wel. Uh, de A1 naar uh, Duitsland uh, voor Engelo Noord 10 minuten. En de A12 voor de grens 9 minuten. Dan was de A58. Per persoon Vlissingen. Daar is het wel glad. maar Knoop het Marken zaten 5 minuten nog maar. Gelukkig is uh, bijna iedereen dus uit uh, de vertraging uit de Even kijken naar wat controles. a Delft, Delftschiedam 54-0. A16 Dordrecht Breda A 59-1. A28 Zolle Meppel, 110.0. En de A58 Breda A 57.6 Werkzoeken.nl Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Werkzoeken.nl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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Lindo de Ja, zo we kunnen weer. Sommer is erbij. Dit is Undressing. Radio 538.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 We moet even met zijn WD40 door zijn bed heen hoor. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Dat kan je deze week regelen. En ik kan je zeggen, dat wordt een feestje hoor. De grootste kroeg van Nederland. Wel met zijn studio zodra je de kroegbel hoort. Zullen uh, Ja, 0909-3058. beller 35 gaat richting de Vrienden van Amstel. Dit is Kings of Lyon en you somebody. I've been running. Looking down at all I see Painted faces Build the places I can reach You know that I can use somebody You know that I could use somebody These patterns all in the past now And finally live like the girl they all see No more hide Pentrix en uh, Golden bij 538 deze weekend, Weken. want volgende week ook nog kan je tickets midden voor uh, met 538 naar de vrienden van Amstel Live. En dan wil je wel een keertje, heen, denk ik toch niet. Richella in Leeuwarden-Sneeuwwaarde is het denk ik hè, Ricella? Ja, dat klopt zeker. Ja, jij werkt bij, bij zo'n supermarktje op het uh, station van Leeuwarden. Er zijn niet veel klanten geweest denk ik gisteren en vandaag. Nee. nee. Nou, vandaag weet ik niet. Vandaag ben ik lekker vrij, maar gisteren was het niet druk, nee. Nee, dat snap ik. Ja, maar er rijden helemaal niks volgens mij. Weinig. Heel weinig. Ja. ja. Wat, wat wordt er nou het meest gekocht in uh, bij jou in de supermarkt? Nou, met dit weer vooral heel veel koffie. Oh lekker ja, warm, natuurlijk. Ja warm. Ja, hartstikke warm. Heerlijk. heerlijk, ja. Oh. Ja. Als je er nog bent, druk een 1. Hallo? Hallo? Ja, ja je bent er nog. Ja Ik denk, je drukt maar weg gewoon, joh. Nee, er, zeker niet. Nou, oh, gelukkig maar. Richelle, ik heb goed nieuws. Jij hebt vier tickets... voor de vrienden van Amstel Live. Oh, ja, dat vind ik heel leuk. Ja, dat is mooi, <laughs> toch? Volgende week woensdag ben je erbij. De prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Dus ik wens je heel veel plezier daar. Dankjewel. Wil je ze ook weer? Het kan nog de hele week... en ook volgende week hebben we nog wel een stapeltje liggen. Dit is Tiesto. Let's get down, let's get down the business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 with every breath the wild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 Some shelter and some requests to play And so we pray We'll be singing by yeah. Pray that we make it to the end of the day And so we pray I know somewhere that heaven is worth And so we pray I know somewhere that something amazing And so we pray I know somewhere we'll feel no pain Until we make it to the end of the day All the beasts, I pray as I sleep and wait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 De 538 beroepenjacht. Jij kan zo meteen meedoen als kandidaat. En dan mag je gaan uh, proberen te raden wat het beroep is van de mystery medewerker. Dat is nog niet geraden. Je krijgt drie vragen de komst om eventjes een beetje informatie in te winnen... en daarna mag je poging doen om het beroep te beraden en het geld uit de pot te halen. En er zit al veel in. Volgens mij, wat is het? 250 of 300 euro? Er zit best wel veel in al. Wil je meedoen als kandidaat met de Vijfde Jacht Beroepenjacht? Bedenk dan even drie vragen die je wil gaan stellen aan de Mystery-medewerker... en het belangrijkste, geef jezelf op als kandidaat via de app van Vijfde Jacht. Kan je nu doen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 Ja, gezocht, kandidaat voor de 15 vijfde beroepenjacht geeft je op via de app. Kan je zo meedoen daar. Radio 538. Radio 538. I'm still wrapped up in your skin and bones. They feel like home. It's funny how your fire burns. But I'm still cold. How the hell you so cold? Cause I can't let you... Ik heb true beetje still in love with you beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje voor Jack en Arlo Black in my world. De 538 Beroepenjacht. Nieuw spel tijdens de werkdag van 538. Drie keer per dag speel je de 538 Beroepenjacht. Dan kan je gaan raden wat het beroep is van de mystery medewerker. Als je dat goed uh, raadt, dan win je het geld dat in de pot zit. Op dit moment: 300 euro. En om een beetje extra informatie los te peteren, mag je drie vragen stellen, gesloten vragen, aan de mystery medewerker. Om te kijken of je dan uh, in de goede richting zit. Chantal, goeiemiddag uit hey. Rotterdam. Ha hallo, hallo Ja, dat is echt Rotterdamse, hè? Hallo, toch? <lacht> ja, wat goed. Ja. Chantal, uh, wij hebben voor jou uh, de Mystery Medewerker hangen. En uh, jij mag zo drie vragen gaan stellen... en daarna proberen te raden wat het beroep is van de Mystery Medewerker. Zullen we het gaan spelen? Ja, ik heb er zin in. Ja, het is, heb je een beetje gehoord? Want het, is, het is dus geen vuilnismedewerker. Logistiek planner is genoemd. Vrachtwagenchauffeur. Ik zag het op de site. Ah oh ja, heel goed. Heel goed gekeken. De eerste vraag. Je hebt drie vragen. Je eerste vraag graag, Chantal. Ja, ik ben benieuwd of uh, de Mystery Medewerker gevoelig is voor uh, seintjes, seinen... Gevoelig voor Sijnen. Bent u gevoelig voor Sijnen? Nee. Nee. Gewoon oh, een indrukwekkende stem. Uh, ja. Wij missen wel eens wat in Rotterdam in de haven. Dus ik was even benieuwd of u wel eens bij ons in de haven... op de wegkomt. Komt u wel eens in de haven Rotterdam? mystery meewerken? Nee. Nee, hij komt daar, hij komt daar nooit. Wat een gemiste kans... Ja, ja, wel gezellig in Rotterdam, dat is wel, ja. ja. Uh, vervoel jij producten van A naar B? Dat is dan alweer vraag 3 natuurlijk, hè. vervoer je producten van A naar B? Nee, ja. dat, hey, dat dan weer wel. Vervoer de producten ja. naar A, dat dan weer wel. Kijk, oh jee. De tweede vraag. Oh, de tweede, vraag ja, die hebben we al gehad, hè. De tweede vraag hebben we al gehad. <lacht> vraag, gaat lekker hoor. Ja, gaat hartstikke leuk. <lacht> Voor ons is het ook dinsdag heel, dus uh, ja. Chantal, jij hebt nu drie vragen gesteld aan de Mystery Medewerker. Zou jij een gok willen doen naar de beroep? Ja, ik denk dat uh, de midstreammedewerker uh, uh, treinmachinist is en uh, producten vervoert van A naar B. En ja, oh ja, producten A naar B, dat, daarop zei hij, ja. Uh, we gaan nu luisteren, treinmachinist, treinmachinist. Hey! Nee. Nee. Nee. Oh, wat jammer. Ik had al zo vermoeden dat je die kant op wilde, want je begon over seintjes. Ja. Ja, maar toen zei hij nee. Nee. Nee ja, en ja. nou ja goed, de, nee, het ligt zo plat echt de deze dagen met al die sneeuw. Ja, precies. <laughs> maar... ja. Misschien, was, misschien was het de machinist die altijd een rood rijdt had, ook kunnen, natuurlijk. Hè? Die had helemaal, helemaal niks van die snijtjes hebben. Sjaokal, <laughs> <laughs> nee. uh, dankjewel dat je meespeelde in de vijfde jacht uh, beroepenjacht. Leuk. We gaan jou, ja, jij, heer, ja, hartstikke leuk dat je er was. We gaan jouw antwoorden even weer erbij zetten op de site. Dan kan je kijken: 5 wat er allemaal genoemd is. Uh, ja, helaas heb jij het niet goed. Dan komt er komt weer 50 euro bij in de post. Dankjewel, Chantal. Lekker toch? Ja toch? Goed, Jules. Beroepenjacht. Speel mee. Meld je aan op 58.nl slash beroepenjacht. Ja, juist, daar kan je meespelen. Uh, als je uh, de kandidaat wil zijn. Over, uh, over twee uurtjes doen we nog een rondje. Ja, waarom niet? We zijn er dan toch, weet je wel. En check even alle antwoorden alvast. Via 5ja.nl Als je het goed raadt, dan win je dus het geld in de pot. Hacek die. Is die. Mismeetje en all about the money.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 from the fate of Ophelia. Taylor Swift the fate of ohelia even knallen ja even een beetje knallen vind ik ook even knallen met Faruqo en Pappas no me Ja, maar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 And yeah. when